Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een overleden persoon gevonden op een strandbedje. De persoon werd vanmiddag gevonden op het strand in Scheveningen. Volgens de politie zijn er geen redenen om te denken dat er sprake is van een misdrijf. Het kan zijn dat het warme weer ermee te maken heeft. We weten niet hoe oud de persoon was. In Sri Lanka geldt alweer de noodtoestand. De tijdelijke president heeft die afgeroepen vanwege de demonstraties in het land. Mensen zijn boos over de grote tekorten aan zo wat alles. Het is nog niet duidelijk wat deze nieuwe noodtoestand precies inhoudt, maar volgens de tijdelijke president is die nodig om het rustig te krijgen. Drie mannen uit Amsterdam moeten tot 26 jaar de cel in voor de moord op Ayla Mintjens. De vrouw van 27 werd vorig jaar doodgeschoten toen ze bij haar vriend in de auto zat. De twee schutters moeten 20 en 22 jaar de bak in. De bestuurder van de vluchtauto 26. Vermoedelijk was de vriend van Ayla Mintjens destijds het doelwit, maar hij overleed. Heeft de aanval. Een Nederlander van 26 is opgepakt na een schietpartij in een Spaanse nachtclub. Vijf mensen raakten gewond toen er vannacht werd geschoten na een ruzie. Het zou kunnen dat er nog een Nederlander is opgepakt, een man van 32. Dat wordt nog uitgezocht. Afgelopen weekend was het Wereldslangendag. De slangenexperts van een Australische dierentuin deden een wedstrijdje slangenmelken. Dat wil zeggen dat je ze laat bijten in een potje om het gif uit de tanden op te vangen. Here in het Raptor Park we -venom for people here in Australia. Het gif wordt weer gebruikt om antigif van te maken voor mensen die worden gebeten door een slang. De winnaar van het slangenmelken was trouwens een taipan, een koraalslang is dat, die gaf 2,4 milliliter gif. Het weer, het blijft nog lang heet vanavond. Vannacht wordt het niet kouder dan 16 graden op het platteland en 20 in de steden. Morgen kan het 35 tot 39 graden worden. En misschien op sommige plaatsen zelfs 40. Er geldt dan code oranje. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio een beetje vertraging voor de Leidse Rijntunnel. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht staat 3 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En 10 minuten vertraging op de N230 Maarse Utrecht. Bij Utrecht Overweg 3 kilometer file. Vanwege technische problemen is de Koger Polderbrug Die ligt in de N246 gestremd. Je kan er in beide richtingen niet door en zult dus een andere route moeten kiezen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Excelsior is uh, de platenmaatschappij. Ja, en dan mis je uh, nog wel eens wat. Dus dat uh, sowieso ook. Maar we gaan nog even terug naar vorige week. Want vorige week was het de beurt van Tamagotchi Paradise. En een van de nummers uh, die op hun EP terug te vinden is... Roman from the Start.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 In de bosjes, yeah. ben yeah. Ik ben vrij weinig veranderd. Ik ben vrij weinig veranderd. Voor de eerste rijm die ik was. de eerste wijn die we schonken is de wijf in de bosjes. Yeah. Ik ben vrij weinig veranderd. Yeah. Ja, ja. Ben ik, veranderd. ik krijg liefde en respect, niemand anders dan mezelf Stilbaar zijn me niet proberen, laat die shit maar voor de rest Hij trok die lons deel van mijn hoofd in de list, ben je gek? Ik leerde af vroeg, hou je brek Als je niks hebt te vertellen, kouwe keppen op de gren Maar in het echt ben je jezelf? Vragen die we stellen Laat in de avond die gesprekken worden echter Als mijn glas weer leeg wordt en mijn ogen zijn wat redder Zeg maar wie zie je als redder als je even niks weet? En wie gaat op wat zeggen als je zelf niet spreekt? Nee,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 Ik ben vrij weinig veranderd eh. Voor de eerste rijm die ik was. De eerste wijn die we schonken is De wijf in de bosjes eh. Ik ben vrij weinig veranderd oh. Ik ben vrij weinig huh. veranderd Ik moet ze zeggen ik wil praten niet eens rappen Ik wil vragen niet eens vechten Laat me, ik geef alles mijn leven nog steeds lessen Wacht tot ik stop, maar deze shit leeft met me Dus ik leef verder M'n ma besefte het vorig jaar denk ik Huilend thuis, toen alles raar slecht ging. Ze zei me roos, wat ga je kiezen als je alles hebt? Deed me pijn, maar dat geen antwoorden tot ik besefte Wat voor vragen het was wat ik draag aan last, We altijd alles goed Maar soms kom fout van pas. Limmer me maken, ik ken het door mezelf En het gaat ook andersom, dat is een motherfucking blessing Onder druk geen emoties, luister naar wat gedachten zeggen Ga niet meer uit thuis om de gedachten te zeggen Alles met de reden, mis geen kansen Het was gewoon niet voor mij, ik ben op mijn pad en ik wandel Voor de eerste rijm die ik bos. de is de wijn die we schonken Is de wijf in de bosjes Ben vrij weinig veranderd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 Redacteur van 3 voor 12 Noord-Holland heb ik daar nog wat aandacht aan besteed door die single uh, te plaatsen daar. Dus uh, hij komt ook uh, terug in de 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf van deze maand. Want ja, jullie is uh, nog maar net bezig. Dus ja.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 You wanna go straight ahead, say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 Ik zit volgens mij was dat in februari. Ja, zie je. De, ja, ja, ja, ja, ik ja, wilde er ja. vanaf zijn. Maar goed. De, nou ja, ik, ik, ik dacht dat het inderdaad 2022. Ja, het, het begin het van, van jouw uh, muzikale carrière was. Maar goed. Uh, Klopt. Ik denk ja. een beetje voorzichtig zijn. Dan uh, zeg ik eind vorig jaar. Maar goed. <lacht> het blijkt dus toch nog iets ja, later te zijn. Komt dus, in de buurt. Ja. In de buurt. Uh, maar um, ja, omschrijf even je muziek eventjes. Ja, het is pop uh,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 Ja, dat hoor ik best wel vaak inderdaad. In de positieve zin dat ik uh, inderdaad uh, best wel veranderd ben. Omdat ik gewoon uh, ja veel rustiger ben geworden en uh, ja, en di met nogmaals dingen bezig ben wat ik gewoon heel erg leuk vind. En dat, ja, dat vrouw ik dan denk ik ook wel uit. Ja, ja, want uh, laten we even terugblikken op uh, 2021 en dat, uh, dat. Mm -hmm. Maar was je toen ook al mee bezig met muziek? En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 can't make up for the bad had to get you out of my head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 het is totale arrogantie, maar dat zou ik nooit waardoor oh, oh, oh, oh, oh. zeggen. Niet spieken, ga ervan vanuit dat ik ga verliezen. Het is even wennen, maar zo zou werkt wezen. het al. Een gratis paard Die kan je zo Pakken Soms is dat zo Gemakkelijk Soms is dat zo Een gratis paard Die kan je zo Pakken Soms is dat zo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 Ik weet het zou vallen voilà.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 Als het heel erg warm is geweest, Umbrella van Siggy en ding. Ik kon niet stoppen, we kennen de slugs, we kennen van Vella. Ook wij kennen barres in trein, ik schien, ik splash in mijn Ook ik ken een splash van reno die regen op mijn ambarella. Dus zit het de shoes, saran, ik ken ook Isabella. Van Vella, Vella, we kennen van fella. Ik kan die regen druk, pas op mijn ambarella. Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik tiri ha troppo siro, o meinan barella ella, o meno barella ella, o meno barella ella, o meno barella ella, o ben ombarella ella, o meno barella ella, o meno barella ella, Ah. Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké okay is ah. Het voelt alsof het op mij is gemend. maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn zit Is de laf die ze geven gemeend, of als ze mij voor de Titan en feesten. Die Die was die voelen als bullets ah. op mijn ombrella, ah. als het weer niet mee. Ik zit mijn op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rest. Ik ken het leven in Favela, al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je terug Fella, fella, wat kennen fofella. Ik Bella, bella, mijn ombarella. Ik had die wat erop was Op mijn op mijn op mijn ombarella, Ik mijn die op op op mijn ombarella, op mijn ombarella, op mijn ombarella, op mijn ombarella, op mijn ombarella, op mijn ombarella, op mijn ombarella, op mijn op mijn All men die tarp weer rood, want ik ren in de velden, mijn ogen zijn moe Heb je, je probleem met mij, formatie move, die steden? ze komen je toe Ik ben echt doel aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als ik kom in je room ik zie me met ik Niki Jamila, hier in mijn room, maar ze lijken me John yeah, yeah. Ik kan niet stappen, we kennen de slag, ze kennen van villa Op no, bek en op no, zijn plein, niks geen expressie, maar bij ja yeah. Ook ik kan een splash van verrijd, die regen op mijn ambarella Mijn zeer de schoen, zwaar en niet, niet kiezen, ik is a bella Ovella, Ovella, we kennen van Vella Ik ga die regen druk op zier op mijn ambarella Bella, Bella op mijn ambarella Ik ga die regen druk op zier op mijn ambarella Op mijn ambarella, Ella, Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella, Op mijn ambarella,